Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een meldplicht voor patiënten met apenpokken. Dat heeft minister Kuipers besloten. Huisartsen moeten patiënten die besmet zijn met het virus melden bij het RIVM. Vervolgens moeten de besmette personen in isolatie. Inmiddels hebben een paar mensen in ons land het virus te pakken. Toch hoeven we niet bang te zijn dat het zich gaat verspreiden zoals corona. Dat zegt RIVM-paas van Dissel. Een pandemie is echt heel onwaarschijnlijk, hè? want het verspreidt zich gewoon anders over het algemeen gaat het via intensief contact tussen slijmvliezen. Nou, dat is bij corona natuurlijk toch volkomen anders. Maar we nemen het serieus omdat het een ongewone presentatie is met al die gevallen in de verschillende landen. We willen het zo snel mogelijk opsporen. We willen zo snel mogelijk de diagnose stellen en zorgen dat het zich niet verder verspreidt. Van het virus word je niet heel erg ziek. De verschijnselen lijken op die van de gewone pokken. Geen leuk feestje voor middelbare scholieren in Helmond gisteren. Meerdere jongeren voelden zich niet goed, ze werden misselijk of gingen hyperventileren. Suze en Brit waren er ook bij. Mensen om ons heen die gingen uh, al vrij snel de zaal verlaten, omdat ze het heel erg warm kregen. Op de gang kon je dan eventueel wat afkoelen. Op een gegeven moment werd er geëvacueerd, iedereen moest de zaal uit. Er kwamen vrijwel meteen zes ambulances en politie. Ze deden wat testjes en controleerden of iedereen oké okay was. Er bleek niks aan de hand, maar het was wel meteen over met de pret. En daarna werd je al heel snel opgehaald door je ouders. Dus dat is ook een van de enige dingen dat wij ervan mee hebben gekregen. Ondanks dat er allerlei wilde verhalen rondgingen gisteravond, lag het volgens de politie aan de warmte binnen. Hier moeten we nog twee maandjes wachten, maar in België trekt de parade van de Belgian Pride vandaag al door Brussel. De stad kleurt vandaag in alle kleuren van de regenboog om alle vormen van liefde te vieren. Het is de eerste Pride-dag in Europa sinds corona en dat is super belangrijk vindt de organisator. We moesten terug naar buiten, we moesten terug zichtbaar worden en met een thema zoals open nog meer belangrijk. Open durven praten, maar ook durven luisteren en dat vragen we aan niemand aan. Geen taboes meer in 2022 um, en ook luisteren. En goed luisteren is heel belangrijk en daarmee kunnen we iedereen helpen. De organisatie verwacht vandaag 100.000 bezoekers. Het weer nog. Vandaag overal droog met sluierwolken. Af en toe wat zon. Het is 16 graden aan zee tot 20 in Brabant. Morgen veel zon en dan wordt het ook wat warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin Laart van de ANWB. Op de A7 Herenveen Hoorn bij Den NOVA 4 km langzaam rijdend verkeer. Op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe meer bij de Koenten staat dat 2 km file. En tot zover zo de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu, entertainment for you. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Mm He -hmm.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 Een en ook een flesje wijn. Dat jij nog armetjes, dat vind ik er fijn. het maar. the throne. Het is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Wat wij gronden is bereikt En morgen op de dag van u gelijk En ons geluk doorstaat is haast bezwijk Vraag ik aan jou, maar nu Die zoete droom van onze frille staat In deze snelle tijd die ons verwacht Weer eens in je hand. Wij, wat zijn wij aan het doen met onze tijd? Wij denken nooit meer aan wat huiselijkheid. We dromen nooit meer van een mooie reis, die maken we maar brengt ons van de wijk, in plaats van wat geluk. Dus nu, nu alles wat wij dromen is bereikt, En morgen op de dag. Zo staat dus de schaarse zwijg. Vraag ik aan jou, laat nu die zoete dron van onze krullen staan in deze snelle tijd die ons verlaat. Zo fijn. Al jouw lieve woorden maken mij zo vrij. Vroeger. Mijn moeder zei altijd: halen aan de Voor je het weet is het voorbij. Some of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 naar Entertainment For You. Zo fijn, veel mooier dan een droom kon het niet zijn. Met jou de hele zomer onder de mooiste sterren heen. Die zinnen de nachten van ons twee, of lekker samen aan een cocktail bij de zee. Maar wat ben je vandaag voor? Was je.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 het is maar hoe je het ziet, het is maar hoe je het, ziet. het, hoe je het ziet. Toen zij zei zij, dank je wel, en ze kust in snel, het was tijd om te gaan. Ze zei, ik ben het zat, en zo krols als een kat, kroop achter haar aan. van it to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 Het is de tijd die gaat langzaam en niet vlug. is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Kan ik het niet geloven? De kaarten waren blijkbaar al gescheurd. Maar eens drink ik een glas met jou daarboven. En zij verdronken, maar nu ben ik blut. Adieu, adieu, tot ziens, mijn vriend. Ik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 Je was mijn vriend, had niets bevreesd. Het leven was met jou een feest. Je gaf me vriendschap, goede raad. Die zal je missen, trouwe maat. Je had nog zoveel meer verdiend. Adieu, adieu, tot ziens, mijn vriend. Vriend. Er zijn van die momenten, dat ben je even terug.